Met het Het hevige onweer van het kabinet schroeft de gaswinning voor de komende vijf jaar terug naar 24 miljard kubieke meter per jaar. De vermindering gaat dit jaar al in. Minister Kamp van Economische Zaken volgt daarmee het advies van het staatstoezicht op de mijnen op. Volgens de toezichthouder is het niet verantwoord om de komende jaren meer gas uit Groningen op te pompen. Het kabinet vermeerderde de gaswinning de afgelopen jaren al verschillende keren na een reeks zware aardbevingen in Groningen. De verliezen op de belangrijkste effectenbeurs in Europa lopen iets terug. Na het bekend worden van de brexit daalden de koersen over de hele linie. Vooral de financiële fondsen kregen harde klappen. In de loop van de dag liep het verlies iets terug. De AEX in Amsterdam staat nu bijna 5% in de min. Eerder was dat 9%. De Dow Jones opende 2,8% lager, maar ook dat verlies liep snel terug.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 Twee leden van de Britse Labour-partij hebben een motie van wantrouwen ingediend tegen partijleider Corbyn. De motie wordt maandag besproken in de fractievergadering. Als die voldoende steun krijgt, volgt dinsdag mogelijk een geheime stemming die Corbyn ten val kan brengen. Binnen de Labour-fractie heerst onvrede over de manier waarop Corbyn campagne heeft gevoerd om lid te blijven van de Europese Unie. Het weer, op steeds meer plaatsen opgradingen en af en toe zon. Temperatuur tussen 19 en 25 graden. Mooi gebewolkt, maar ook af en toe zon. Alleen in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NLZ. DfM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad is vanmiddag vooral veel vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Knopend Oude Rijn en de afrit Everdingen. Acht kilometer door een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. Dan de A10, de Ring van Amsterdam. Daar gebeurde een ongeluk bij Westpoort. Ook daar is de weg vrij. Er staat nog wel drie kilometer file richting Den Haag. A20-hoek van Holland-Gouda tussen de afrit Westerlee en Maasdijk. Twee kilometer door een ongeluk. De rijstrook is dicht. En een half uur oponthoud heb je op de A28 van Utrecht naar Zwolle... tussen Den Dolder en Nijkerk. Daar staat een file van 17 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Dit is Zandvoort Rijdoor, maar dan wel anders. En wat kan u verwachten in dit programma? Wat is er komend weekend te doen in Zandvoort? En er is weer genoeg te doen. Het recept voor het komend weekend. En de column van Nel Kerkman. En in de tweede uur? Uiteraard weer het weer voor het komend weekend. Passenaar. En de techniek en de muziekkeuze is vandaag in de handen van Ronald Kraaienstein. Ik wens u heel veel plezier. Ja, ja, ja! Op tijd op tijd. Garantie for gezellig. Hahaha. Hai Rosjonga Sootse Jogo. Hey chef, I'm not a Use the wind blow. It's hard Streets are getting hotter. Mm -hmm. There is no water to put out the fire. Miko. Man, you that cry. Dat was Carlos Santana met Maria Maria. We gaan verder met uh, een track uit een film... Brothers met een, uh, een nuttige boodschap, denk ik. Hans? Ja, maar als je dit hoort, dan heb je zin in een feestje, of niet? Echt wel. Ja, dat gaan we ook doen. Hè. We vieren het feest bij Buddha Beach. Een bruiloft, een familiefeest, een bedrijfsfeest, vergadering of een diner... met grote vriendengroep. De locatie aan zee is een echte stranduitstraling. Maakt Buddha Beach een toplocatie. Maar ook gebruik van de mogelijkheid om uw feest te vieren... in onze aparte beach house met exclusief terras. Voor elke gelegenheid bieden wij u een bijzonder arrangement aan. Volledig aangepast aan uw wensen. Uw evenement is onze uitdaging. Voor meer informatie over de arrangementen... kunt u mailen met info at of bellen met 023 5716478. Dan hoop ik dat het beter gaat als in de volgende plaat. Nou, vond dit wel een lekker plaatje, hoor. Ja, maar ik zei ook de volgende plaat, de vorige plaat. Dat was een lekker. Dit ook trouwens. Ja, ja. prima plaatje. Ja, Ja. up one morning half asleep with all my blankets in a heap and yellow roses scattered all around. The time was still approaching. Het is niet erg als het regent. Als er maar wel bloemen zijn natuurlijk. Ja, dat, is waar, dat is waar. Bloemen, ja, bloemen dat, is, uh, dat maakt alles goed. Nou, bijna alles goed. Bijna, ja. Bijna alles goed. Wil je er nog eentje doen? Hartstikke goed. Zeg mij? Maar, zeg niet, maar niet over regen. Nee? oké. Okay. Trina in the waves, walking on sunshine. Ja, wat wil je nog meer, hè? Lopen in de zon, toch? Uh, als ik moet, mocht geen hebben over wat ik nog meer wil, Hans. Dan krijgen we een hele andere uitzending. Ja, hè? dat, dat, dat, dat mm -hmm. moeten we niet doen. Nee, doen mogen we me niet. niet. Doen ik, ik ga het hebben over mantelzorgers. Die moeten zich eens laten verwennen. Logisch dat je als mantelzorger je energie af en toe eens moet opladen. Daarom organiseert Pluspunt verwendmomenten voor mantelzorgers. Tijdens dit moment voor jezelf kun je even op adem komen... en nieuwe weetjes opdoen. Woensdag 29 juni van 2 tot 4. Wijkverpleegkundige Anouk van Straten komt informatie... en praktische tips geven over verzorging en je naasten. Daarna is er ruimte om na te praten onder het genot... van een drankje en een hapje. Aanmelding telefoonnummer 023 5717373 of a.zoetmulder.net plus.zandvoort.nl Ik vind het echt wel helder, Mantelzorg. Nou, dat dus zijn, zijn het zeker. Ja, vind ik echt wel helder. Your mama says that through the week You can't go out with me But when the weekend comes around She knows where we will be Van de week van de week. Nel Kerkman. Volgens mij is ontspullen een nieuw woord wat mij aanspreekt. Het klinkt beter dan ruim je troep op. Want daar heb ik echt een hekel aan. In het boek opgeruimd van de Japanse schrijfster Marie Kondo staat dat je van ontspullen blij wordt. En dat haar methode je leven gaat veranderen. Het doel is gemakkelijk te bereiken en het geeft je een diepe rust, zegt zij. Nou, dan moet ik maar eens gaan beginnen. Voor een zengevoel ben ik wel te porren. Het zal ook de kinderen rust geven als ik ga ontspullen. Ze zien de bui namelijk al hangen als ik ooit moet verhuizen. De ene kast na de andere is gevuld met troep. Voor mij heeft deze rotzooi emotionele waarde. Vooral de kast met schoenendozen, vol met foto's. Tegenwoordig zijn de meeste foto's digitaal en staan op een schijfje. Heel handig, want de schijfjes nemen minder ruimte in dan fotoalbums. Maar laat ik eens de methode van Comdo doorlezen. De sleutel tot succes is alleen zaken te bewaren waar je echt van houdt. Nou, daar schiet ik lekker mee op. Hoe moet ik dat aanpakken? Omdat ik van alle spullen houd, bewaar ik ze. Oké, okay, hoe verder? Begin per categorie, dus niet per kamer. Begin bijvoorbeeld met de kleding. Vervolgens met de boeken, dan allerlei en als laatste de foto's. Zo krijg je een troepvrij leven. Geloof jij het? Ik nog niet. Vol goede moed begin ik aan de boekenplanken. Eigenlijk hou ik allemaal van ze, maar ik moet keuzes maken. Voor de kinderboeken heb ik een zwak, dus die mogen blijven. De stapel met boeken bewaren groeit harder dan de stapel weg. Ten slotte heb ik een boodschappentas vol met boeken. Maak er iemand blij mee, is de volgende opdracht. De keuze is de kringloomwimkel, de pluspunt of de kerk omdat de kerk bij huis is en het geld in een goed doelenpotje gaat, is mijn keus gemaakt. Tevreden kijk ik naar de lege planken. Wat een ruimte. Mooie plek voor de schoenendozen met foto's. Dan hoef ik niet meer zo te zoeken. Nel Kerkman. Ik vind het een mooi woord: ontspullen. Geweldig, vind je niet? Ja, ontspullen. Ik ga er ook een paar verzinnen. Ja.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 and they just Ja, ik, ja. Heb een, ik heb er één, ik heb er één, ik, ja. ik heb er één, ik heb er ik heb Een woord. Ja. Ja, ontharen. Oh, dat doe ik smorgens altijd op mijn gescheren. Oh, oh, oh. <laughs> bovenop ook? Ook. Oh, oké. Okay. Ja, of ik ga daarmee in de wind staan, dat kan ook. Dat ja, maakt niet okay. zoveel uit tegenwoordig. <laughs> <laughs> ik wou iets hebben over, ik wou wat vertellen over eten. Oh, dat mag. Ja, ja, ja. want vandaag, net eigenlijk, is culinair Zandvoort begonnen. Om vijf uur. En dat duurt tot 26 juni om half tien.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 Deze zijn per tien te koop bij twee kassas op het terrein. U kunt hier ook pinnen. Eén scharrenkop staat gelijk aan één euro. De gerechten kosten maximaal zes scharrenkoppen. Tijdens de culinair Zandvoort vindt u bij de kassa de culinaire krant. Deze krant kunt bordenvol informatie, een must van heeft om mee te nemen naar culinair Zandvoort. Culinaire Zandvoort is geopend van vrijdag van vijf tot half tien. Uh, sorry, half elf... Zaterdag van 25 tot 4 tot ook tot half 11. En de 26e van 3 tot half 10. En culinaire Antwoord wordt volledig georganiseerd door en met vrijwilligers. En is afhankelijk van sponsoring. Want? Ja, ik, ik denk dat er moet wat ja. gezegd worden. Ik ja, had al een Ik gooi er een beetje wou een flutter op de achtergrond. Maar het blijkt dat er iemand aangeschoven is hier. Oh ja, ja, ja. Nee, nee ik hoor je niet. Nee. Nee. nee. De microfoon is. is nu is wel? wel. Nu wel? Ja, nu wel. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik kwam even vragen of ze ook staampot ze hebben. Nee, ze hebben geen staampot Echt vandaag. wel? Nee, ze hebben geen staampot vandaag. Jammer. <laughs> We gaan gewoon weer verder, want dit, dit schiet niet op zo, hè? Nee, ik zal me niet meer doen. Soul Sister. Ja, die hebben we in de studio nu, hè? Ja, ja, ja, ja. Hey, ik heb even een vraagje, Ronald. Weet jij, waarom heet het nou eigenlijk scharkoppen bij dit culinair zandvoort? Ja, volgens de informatie die ik net heb gekregen van iemand, uh, is het de scheldnaam van zandvoorters. Oh, en dan, dan ga je toch geen, geen muntjes maken met scharkoppen erop, of wel? Nou, ze maken ook geen muntjes, ze maken, geen muntjes. Ze maken uh, briefjes. Oh, zijn het briefjes? Ja, ja, dan is het niet zo erg. <laughs> daar, daar, daar kon een grotere foto op. Oh zo. sweet home Alabama all summer long Ja, ja, ja. ja wat zullen we eten Cha ja, cha ja, cha ja. ja wie kan dat weten Die is de man die mij dat zeggen kan De groente man Hoog het goed. Op het goed. Het is de groente die het hem doet. Vandaag in de Groenteman weer een vegetarisch gerecht: Spinazie tomatenpasta met ricotta. Een hoofdgerecht voor vier personen. De bereidingstijd is ongeveer 20 minuten. Wat heb je nodig? 500 gram pennen, 1 eetlepel olijfolie, 2 tenen knoflook. 2 blikken gepelde tomaten van 400 gram en 600 gram verse spinazie, gewassen en 125 gram ricotta. Kook de pasta in ruim water met zout volgens de aanwijzingen beetgaar. Verhit in een koekenpan de olijfolie. Fruit de knoflook. Voeg de blikken gepelde tomaten toe en druk de tomaten met een spatel stuk. Kook de saus 5 minuten zachtjes. Voeg de spinazie in meerdere porties toe en laat elke portie al omscheppend slinken. Giet de pennen af en schep door de tomatensaus. Breng op smaak met zout en peper. Schep de pasta in vier kommen en verdeel de ricotta met twee theelepeltjes erover. Maal nog een beetje peper boven de kommen. Eet smakelijk. Dit gerecht is na te lezen op Facebookpagina. Ik wil de muziekpoelen nu... Muziek Boulevard Live. Ah, ehm... Um... Ja. Ja, ze dus zitten hier gewoon braaf doorheen te kletsen. Ja, natuurlijk. Dus ja. helemaal niet op te letten ja, helemaal soort, niks. Ja, sorry. Ik heb wel even een groot nieuwtje. Ja. Hans heeft beloofd dat hij vanaf nu elk gerecht zelf gaat maken en fotograferen. Ja. Zodat er niet meer van die vage, rare foto's op zijn Facebook terechtkomen. Ja, maar weet je wat, dat, dan maak ik gewoon geen foto meer. Nee, Dan zet ik er geen foto meer op, Wauw. Oh, dat ik maar zeggen. Je maakt nou ook geen foto. Nee, dat doe ik ook niet. Het is gewoon een betere jatwerk wat je doet. Ja, behoorlijk. Ja, behoorlijk. Ja. <laughs> Like van Maroon 5. Dat kan ik alleen maar als hij ik, als ik, als ik gewoon diep in slaap is. Dan move ik ook als Jacker, Maar anders niet hoor. <laughs> ik, Expeditie Amsterdam Beats. Dat is heel wat anders. Van 24 juni tot 21 augustus. Het strand van Amsterdam. Als een Amsterdammer aan het strand denkt... denkt hij aan Zandvoort. Daarom vinden wij het leuk en logisch... om Amsterdam een beetje naar Zandvoort te halen. U ziet beeldmateriaal... en iconische gebouwen uit Amsterdam fotowerk, straatmobilair, karakteristieke beelden van fietsers... langs de grachten en schilderijen over Amsterdam... en van kunstenaar Bert Wouters. Daarnaast hebben wij voor u een aantal eyecatchers... die u normaal alleen in de grote stad ziet. Maar ook materiaal over de blauwe tram... de historische verbinding tussen Amsterdam en Zandvoort. U bent van harte welkom op de opening van de Amsterdam Beats Exo Expo. En dat was vandaag om vier uur. Deze wordt geopend door... Wethouder Toerisme en Economische Zaken Gerard Kuipers. Aansluitend kunt u genieten van een van de leukste evenementen van Zandvoort, namelijk Culinair Zandvoort, zoals ik al verteld heb, op het gasthuisplein. De locatie is Zandvoorts Museum, Zwaluweestraat 1, telefoonnummer 023 5740 280 en de website is www.zandvoortmuseum.nl. I don't wear that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 Met One Night in Bangkok. Het zit er alweer bijna op, het eerste uur. Ja. Ach, tijd vliegt, als je plezier hebt. Um, we zien u weer, nou uh, wel lief, hoe is het liever gezegd, u hoort ons weer. Aan de andere kant van uh, het nieuws en de boodschappen. Oh ja, u je, je ziet ons ook natuurlijk. Ja. Even wennen, hoort even wennen.